Bij de aanslag op het Bardo-museum in Tunesië van afgelopen woensdag was een derde schutter betrokken. Dat heeft de Tunesische president gezegd. Die derde dader is nog op de vlucht. Tot nu toe ging de Tunesische politie uit van twee schutters. Die zijn door de politie gedood. Bij de aanslag kwamen 21 mensen om het leven... voor het merendeel buitenlandse toeristen. Eerder vandaag gaf de Tunesische politie beelden vrij van de aanslag... waarop twee schutters waren te zien. Volgens de politie zijn er tot nu toe al meer dan 20 mensen opgepakt... die mogelijk een rol hebben gespeeld bij de voorbereiding van de aanslag. IS heeft de aanslag op het museum opgeëist. De Mexicaanse worstelbond is geschokt... door de dood van een bekende Mexicaanse showworstelaar in de ring... De man van 35 jaar, Pedro Aguayo, kreeg tijdens een wedstrijd een trap... zakte in elkaar en hing daarna een tijdje in de touwen. Zijn tegenstanders, in een wedstrijd showworstelen, vochten ondertussen door... zonder dat ze doorhadden hoe Aguayo eraan toe was. Wat de precieze doodsoorzaak is geweest, is nog niet duidelijk. Ook niet waarom het minutenlang duurde voordat Aguayo medische hulp kreeg. De openbaar aanklager is een onderzoek begonnen, meldt EP, dat is een persbureau. Mogelijk is er sprake van doodslag.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 naar het Verenigd Koninkrijk, maar ze moeten dan wel aantonen dat ze niet gevochten hebben in Syrië. Het weer, het blijft droog, vanuit het noordoosten steeds meer zon, het wordt 9 graden. Dit was het... SM ZFM, verkeersupdate. Verkeers de zonbakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen en de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd.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 Met, met u Zandvoort op zondag.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 ever say.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 Dit seizoen ging het een stuk minder en na de nederlaag tegen Vitesse gisteravond komt de na-competitie gevaarlijk dichterbij. Boy wilde uh, gisteren nog niet de handdoek in de ring gooien. Ik blijf vechten voor Goetico, zei hij strijdlustig, maar uh, het, lot of het bestuur die anders. Stefan Groothuis die vertrekt bij Lotto Jumbo en rijdt uh, vanaf komend seizoen voor teambeslist.nl.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 A pity, a pity man died We cannot, said, we cannot allow That reason us mind. and us we We must, I must show done them done now done We don't mean to lie, lie. It It happened, happened We haven't, we haven't adored That here in the rain If you don't look out are you for their, learn learn their life The heroes, the heroes return we And the royalty are dead While the angels learn the pain Be be done, done, the OG soon right. comes right. when the crisis right. is raw. The media well, comes and ball. Ball. Comes the oh. uh, uh. so them. Oh. Oh. Uh. Oh. Oh. The heroes oh. return and the royalty attend while the angel the never the city in That's a pain in the city in The heroes return and the royalty while the angel Done, It's a pity, a pity and by right. I know who say I just around right. the neck right. And, and when, when we in the faith The world a it will done. end The right side one en daarachter inner city. What you gonna do with my lovin Eind jaren 80 was dat een uh, behoorlijk grote hit. Goed, zometeen over twee platen, het ZFM Westkustweerbericht weerbericht. Blijft het zo lekker zonnig de komende dagen, of uh, moeten we onze regio's weer gaan bakken. Je hoort het zo zometeen, maar eerst George Sommer en Carie Minok met een nieuwe single: Give it up for love.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 Me, but I know you, singing and I think, can only get better, can only get, can only get, it over a million, know I know that things can only get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 De zwakke noordenwind draait overdag naar westen en is meest matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar 8 à 9 graden. Donderdag blijft het droog. Dan zijn er zijn een flinke periode met zon. De wind waait meest matig uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt naar 8 tot 9 graden. Dus uh, kort samengepast. Lichtwisselvallen, licht zou we dan zo zeggen. Nou goed, over 10 dagen is hij uit zijn winterslaap. We hebben het over Lex van der Horren En dan begint hij weer met het ZFM weerbericht.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 me back.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 Het is van Kygo, featuring Conrad. Het heet Firestone. I'm afraid, short of fire. I'm the dark in need of light. When we touch, you inspire. You feel it changing me tonight. So take me up, take me higher. There's no one.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 bij de omloop van Zandvoort en de Runners World zandvoort Quieren met de 13.014 hardlopers. In Zandvoort klinkt zaterdag het startschort... voor de, de eerste lustrum-editie van de wandeltocht de 30 van Zandvoort. De 5.958 ingeschreven wandelaars... gaan van start op de 30 kilometer of de nieuwe afstand de 18 kilometer.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 Solution. My one solution is my queen, cause she's stays strong. She gives me love De eerste plaats van Europa op dit ogenblik. Omi cheerleader. FC Twente grijpt de voorsprong in de 12e minuut. In de Euroborg scoorde Renato Tapia de 1-0 voor de Tukkers. En Feyenoord PC staat nog steeds 0-0. Afgelopen veldig de eclipse dacht ik aan deze plaats van de Waterboys.